Zij zwierf zorgeloos door het leven, zonder gedachten aan de schaduwen die over haar pad zouden vallen. Of aan de uren die geluidloos vlieden, als op Ravewijk. Berenice, ik roep haar aan, Berenice. En uit de grijze ruïnes der herinnering worden door die klank wel duizend verwarde beelden opgeroepen. Onwerkelijk, verblindende, Luchtgeest tussen een struikgewas van Arnhem. En dan wordt alles raadselachtig en angstaanjagend. Een verhaal dat niet verteld zou moeten worden. Meer en Als u haar tegenkomt en langs een afgelegen straat doet sluipen, zie spuug dan geen vuiligheid of vloek in het gezicht van deze vrouw. Die goot in honger in de winterkou gedwongen heeft haar rokken op te tillen, want zij is mijn kostbaarste bezit, mijn